welke dier, dat niets in het woen ontziet, de ziel van uw zat er duist niet over. Laat grote God om u gehaat erover, uw kwijnen volk niet eeuwig en tevreden. Beschouw herdenk u vastgestaaf verbond, laat dat u haar tot ons in liefde ontzonken. Het land is vol van duistere moord geronken, waar het geweld ons grieft, met hond op hond. Wij noemen u het 18e en het negentiende vers. Dat 74. gemeente wat verzag met eer die naam te horen naar het voordeel van de wet der Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende ik ben de Heer, uw God, die u uit de land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Jij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is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 want de Heer zal niet onschuldig houden die Zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk de dat Gij dien hebt. Zes dagen zult Gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heer en uw God. Dan zult Gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw pootten is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 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw nachtjes huis. Gij zult niet begeren uw nachtjes vrouw. Nog zijn in dienst, net, Nog zijn in dienst, maar. Nog zijn in op. Nog zijn in ezel. Nog iets dat uw naaste is. Verder zal aan uw aandacht worden voorgelezen, afgelezen uit het Heer en Woord. Het werk u kunt afgetekend vinden in het Hooglied van Salomo en daarvan nader het tweede hoofdstuk. Wij noemen u Hooglied 2. Ik ben een rood van Salom en Lady der da Daren. De rijk een Lady onder de zonen, al zo is mijn vriendin onder de dochter. Als een appelboom onder de bomen des Walds, zo is mijn liefde onder de zonen. Ik heb grote lust in de schaduw en wit en zijn vrucht is mijn geheime bezoek. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen. versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zie onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelst mij. Ik bezweer u, gij dochteren Jeruzalems, die bij de reën of bij de hinden de stad zijn. Dat gij de liefde niet opwekt. Nog wakker maakt totdat het haar lust is. Dat is de stem mijn liefsten. Ziet hem, hij komt. Springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een rei of een welk der heppen. Zie, hij staat achter onze muur. Kijkende uit de venster, blinkende uit het radiën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij gegaan, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien op het land, de zuintheid genaakt en de stem der dat duif dat wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijfjes voort en de wijnstappen geven reuk met hun jonge drijfjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrotten in het verborgen ene steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk. Vangt gij bieden onze vossen, de kleine vossen die de wijngaden verderven, want onze wijngaden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn, en ik ben zijne, die wijd onder de leven is. Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden, keer om mijn liefste. Wat jij gelijk in een of een wereld der hebben op de bergen van beth tot zover. Onze hulp. Zij in de naam. Des Heeren. Die hemel. En aarde gemaakt heeft. Genade. Vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken. En bij den voortgang rijk het vermenigvuldig van God, den Vader. En van Jezus Christus, den Heer, door den Heiligen Geest. Amen. Heilige aan wij verzoeken de gemeente te zingen in psalm 17, versen 1, 3 en 4. We nu psalm 17, vers 1, 3 en 4. We hagen u Heer naar mijn gebed, beschrijf en goede zaak te woord. Vermoei met geen bedrog, uw boer. Dat heeft mijn lip niet gesmet. Vergun mij dan mijn klacht ontvouwen. Laat voor uw heilig aangezicht. Recht gesteld zijn in het licht. Loog de billigheid aan schat Vers 1, 3 en 4, zalm 17. uit zijn vaste woonplaats alle mensen kinderen gaven slaat En in zeker opzicht ook bewaren. Want God heeft met alle mensen zijn eigen doel. Maar die bijzondere bewaren, waarvan je gezongen het bewaar me als appel van het boom. Dat is wel de meeste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 Dat we dat nou eens geloven, mocht. Mijn oog zal op u zijn. Je hoort veel meer van Gods volk zeggen wat zij ervan zien. Als dat ze waarnemen dat God op de zit. Want dan raakt je bekeerde man af. Als je dat meemaakt, gemeente, dan ga je niet door de knieën.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 Dat is geen beschouwing geweest. Dat is in geen hoek geschied, zeg. Er waren allebei getuigen van die erbij waren. Al zagen ze niet alles wat zoals van zag. Maar ze moesten hem toch bij de hand leggen. En God zag het zeker. O, dat oog God. Waardoor Saurus en Paulus geworden. Als je in de masker komt. Bij Ananias, een oud geoefend kind van God. En zegt die man. Zo treffend het werk God. Zou uw broeder wat zien, En had hem dan gezien. Wel allemaal we hoor. Dat hij een vrede vervolger van God volgt. En dan zegt hij toch een eind broeder tegen. Dat zeggen ze tegenwoordig ook wel, hè? Maar dat is er niks van meen. Maar daar was het te zien dat een broeder van was. Ik weet wel dat God dat niet zo extraordinair werkt als bij trouwens. Maar toch komt Gods werk openbaar op zekere tijd. Niet in de brutaliteit waarmee de mens soms zich aanbiedt en indruk wil leggen op andere mensen. Dat is niks waard. Want God zegt niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. God werkt door zijn geest. En in wie hij werkt, die werkt is er altijd buiten opdat Hij de hoogste plaats krijgt. Die wordt gewillig gemaakt op de dag van Gods heerkracht. Maar het is meestal dat die kerk met vrezen is bezet. Dat die heeft op de wereld machtig veel vijanden. Die heeft in de hart alles wat van God aantrekt. En die moet bewaard worden in de kracht van God door het geloof tot de zaken. Zie, Gods oog is in het bijzonder op zijn eigen waar. Op zijn kerk die in het hooglied genaamd wordt zijn duif. Daarvoor vraag ik u aan. Aandacht als ik u ga wijzen op de aanspraak van Christus tot zijn duizend en dat wel in hooglied 2, 14e vers. Mijn duig, zijnde in de kloven der Stingrond, in het verborgene ene steile plaats, toon mij uw gedaan. Doe mij uw stem voor, want uw stem is zoet en uw gedaante is lief. Tot zover. Hier beluisteren we Christus' aanspraak tot zijn duik op zijn kerk. Ten eerste vraag uw aandacht voor de schuilplaat zijn er duivels, zijnde in de kloven der stingrots en verborgen in de steile plaats. Ten tweede, voor de opwekking zijn er duivels. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. En ten derde, voor de lof Op het prijzen van zijn duivels want uw stem is zoet, uw gedaante is lief. Het hooglied is geestelijke samenspraak waarin beurtelings de bruidegom namelijk Christus en zijn bruid, namelijk zijn kerk, te sprake komt. Velen zeggen dat sla ik maar over. Zou daar wat vandaan om komt dat er we zo weinig ervan staan hebben. Want daar liggen grote verborgenheden in. Een kostelijke verklaring heeft vader Hallenbroek erover. En ook anderen hebben het over niet verklaard.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 Dat steenrots. Daar zoekt nou die duivenschuilplaats. Daarnaast schuilplaats. Daar nestelt hij soms in de ingang van de spelonken die tussen de steenrotsen zijn. Je moet dus geen vaste rots voorstellen waarop die duif zit, want dan zou iedereen hem zien. Maar je moet hem zien in de spleten tussen verschillende steenrotsen door, in de haast.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 Soms kunnen ze hem zelf niet vinden. Al zijn ze er menigmaal geweest, want die toegang die sluit de nieren af en die moet je altijd weer open. In de kloven der steenrots daar verbergt die duif zich voor de vervolging. Waar zal nou de beste schuilplaats zijn? Als Gods kerk uitwendig of geestelijk vervolgd wordt. Dan is de schuilplaats deze de beste. Die in de schuilplaats des allerhoogsten is gezeten. Zal vernachten in de schaduw des al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 En de genade die in het hart verheerlijk is, als dat men in de echte schuld is. En toch, wat doet de mens als het begint te omweren? Ja, dan zoekt hij schuilplaats natuurlijk. Tegen de hevige omwegen en regen. Maar, ik denk toch dat het bij de meeste wel sterk wordt om te proberen nog thuis te komen. Want daar zijn er ook nog die op te wachten. En als nou het onweer van Gods wet is begint in je haar, dan denk ik dat je op de hele wereld geen schuilplaats meer bent. En je nergens rust. De dichter zou zeggen ik wou vluchten, maar kon nergens zijn, daar de dood mij steeds veroond zijn. Hij wist het niet meer. En dan wordt er wel gepraat, dan wordt er wel geschreven, je moet naar de Heer Jezus toe vluchten. Maar die kennen we niet. En men zegt, je ja, hebt toch de Bijbel en die lees over de Heer Jezus, en dan neem je maar dan is het goed. Ach, mensen, dat duurt allemaal zelf. Is het dan zo goed zonder een werk dat de Heilige Geest Heer Jezus heeft toch nadrukkelijk gezegd. De Heilige Geest gekomen zijn, die zal mij verheerlijken. Er dus is ontrust de consentie. En die kun je zelf wel rustig zijn Door dit of dat te doen. Maar dan ben je nog niet verder als de papis. Die doet het ook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 dat ze komt nergens meer houden als bij God alleen. Als een Heer de Heer Zalig magend werkt, dan drijft die mens uit al de rust en schuiflats uit. Dan krijgt die met Gods rechtvaardigheid, met Gods weg, met Gods heilige, ja, al niet te zien.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 Wij weten niet wat we doen zelf. Dan ben je pas verslagen. Maar, zegt de de ogen zijn op u. En lees zal 123 maar. Ik haat tot u, die in de Nederland zit, mijn ogen nog aan dit. Eerder heeft een mens hem niet nodig. Dan heeft hij bevelen, lange gebeten, waarin hij voorschrijft. Hoe hij het hebben wil en hoe de Heer het doen moet. Nooit opgemerkt in jij je gebed. Dat je bezig bent in je gebed. Aan de Heer voor te schrijven. Hoe die het doen moet en hoe jij het hebben wil. De mens veel meer mee bezig af om te vragen. Hoe God het hebben wil. Want dat voor zelf David, dat leer mij wel behagen doen. En dan moest David zijn welwagens de grondig af. Dat is heel anders. Oh wat een vleeselijke gebeten heeft de mens. En daarom heeft hij een toevlucht nodig. Hij is niet bang. De meesten durven Godi die wel aan. Maar David deed het niet zonder God. Gij komt op mij met een zwaarte, met een spiegel. Maar ik kom tot u in de naam des Heeren, der lege schaar, des Gods van Israël, die gij gehoord heeft. Dat is de gang des geloofs. David had een weinig en lag weer met ons. In de kloof der op.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 en je krijgt een beetje geloof dat God voor je zorgen en dan heb je wouders. Kijk, dan zit je in de schuilplaats. En anders weet ik er niet eentje op de wereld die veilig is. Niet één. Die in de schuilplaats des allerhoogsten is geweest. Die zou vernachten in de schaduw dat in de nabijheid en volmacht. Die heeft alleen maar rust voor zich, En anders kan ik nergens huis zijn. Want wij hebben niet met God te doen. Of niet, tijdens te, niet met de mensen te doen. Of niet tijdens de vervolging. En dan krijgen je met God te doen uit sneuvelen. En als een mens daar nou het aardig in had. Dat zonder God de vijanden niet te En dat wij zonder God niet te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 Vergeef dat hier van binnen zit. Dat je zo langzamerhand inzuigt bij je geen erkening En dat men nog houdt voor waar het in te binnen. Daarom geestelijk licht is nodig om op de weg te wijzen in de schuilplaats te dragen. Dan moet God ons wel de gevaren. Niet alleen naar het lichaam ook, maar van onze ziel openbaar. De mens die zal geen schuilplaats zoeken, als hij niet echt het gevaar hebt. In de oorlog 40-45 hadden veel mensen een schuilplaats. De een ging er te vroeg in, en de ander was vaak te laat. Of ze hadden een schuilplaat, die zo goed gesloten was, als je onder water gezet werd, dat ze al omklaan. Dat is geen beste. De beste schuilplaat is deze. Die goed verborgen is, en waar je niet alleen een ingang hebt, maar ook nog een nooduitgang hebt. Als de gevaar dreigt, dat je nog een nooduitgang hebt, een nooddeur zou geweest hebben. Zie je vaak bij grote vergadergebouwen, waarin een menigte mensen vergaat dat er een nooduitgang is. Bij brand of eventueel gevaar. ik dat niet verniet. En ik denk dat bij Gods volk niet anders is. Er was nou de ware nooduitgang. Ik werd omringd van alle zijden.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 En de geloof dat ze al zijn. Daar nam die duizend toevraag. Ze wachten er weer tijdelijk uit. En er staat hier. Mijn duizend. God zegt dus van zijn kerk dat het zijn bezit is. Mijn is een bezettelijk voorname oor. De Heere eigent zijn volk al toe, krachtens de soevereine uitverkiezing. heeft de kerk van eeuwigheid reeds gekoord, gelijk hij ons uitverkoren heeft genaamd, van voor de grondleggende wereld schrijft de apostel in deze 1.4. Het de zijn kerk, want ze zijn niet alleen uitverkoren in Christus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 Onder welke voorwaarden dat ze geloven moesten, dat was er niet geest. Onder voorwaarden die door de borg en middelen allemaal vervuld worden. Er is niet één voorwaarde die de mens vervuld had. Niet één. Want dat was geen genade. Als er iets te gaan werken moest,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 En als je 2% genade hebt, en heb je het werk voor jij. Dat vermengt het zich dus niet. God houdt zijn eigen werk Hij brengt zijn kerk, zijn duif in de noog. In de ware zien we nog. Dat zeggen ze met een dicht. Ik heb een no aan God verbonden. En u mijn hoofdvertrek gevonden. Dan gaat u in het Wij krijgen geen hoofdvertrek in God. Zonder dat u de ziel in de nood brengt. Bij aanvang en bij voortgang. Dat nog altijd Gods werk. De meeste denkt. Ik hoef alleen maar vervulling te krijgen. En de inerging dat God hier te vernoot maakt.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 Want bedektelijk zullen de katerijen worden ingevoerd. En als God je ogen niet verovend dan word je ongeroepelijk meester. Dan ga je er nog voor weg Al weet je de waarheid nog te goed. Maar Gods getuigend zegt. Dat zij de leugen geloofd hadden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 Die de gevaar recht ziet, dan neemt ze een vlucht door het geloof tot het schuiflaat. En dat gaat, want die duiven, die hebben twee het goed gehad. Er is die ze niet gebruikt kunnen ze kan niet meer zien. En dat de vleugel werd bent en de vleugel werd geloofd.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 Dan zijn ze wakker en raffel. Dan kun je wel eens zien bij Gods volk op. Dat ze geestelijk lui zijn. Dat ze niet van de slaagzijde willen opstaan. Zoals er in het hoofd niet staat. En toch als God maar even het gevaar onder de ogen brengt. En hij opent daar tegenover de schuilplaat, dan maakt die buik onmiddellijk een vlucht, want dan is het haar dood. De rooskogel gaat vergeten, maar een buik niet. Die doet zijn huis in de vlucht. Kan het een poosje zetten, op de grond, of op het dak van een boom, of op het dak, om even te rusten. Of om even wat voedsel te nutten te zien, maar daar gaat ze weer in de vlucht. Vooral achter maar even wat voorbij komt, wat de gevaar is. En ze hebben scherpe ogen. Ze hebben zo'n dus scherpe ogen, dat ze nog onderscheid zien tussen een lijven en tussen een ravel. Ze zien de zwarte raven en de zeemeeuwen niet voor de broertjes en dus Het Dat zien ze nog. Je beten kijken vroeggaren voor de zwartjes. Ze zijn zo oprecht. Dat de Heer Jezus zegt. Zij dan oprecht gelijk de duiven en voorzichtig gelijk de vlak. Een duizend doet een mens in kwaan. Gier en kraaien, raven, die zijn er nog op uit om te stemmen, maar dat doen maar ze duiven. Waar hoogte is hun graantje weg, pikkie. Maar ze zijn er niet op uit om overlaag te doen. En als ze in de nood komen, dan kun je ze wel horen keren. Toen Donestia in nood van zijn ziel werd gebracht zegt in mijn ogen hielden zich omhoog. Ik piepte af en en ik kerde af en dan. Daar openbaart hij met die bewoording de lood van de ziel. En het was waar, hij zegt, Gij hebt al mijn zon achter uw rug geworgen. Dat is nood van de Dat was geen kraak. Hij was er niet uit met een tekst. Hij was er door God uitgegaan. Stijnde in de geloofdecht springen op. Dan kan die duif wel eens goed bang hebben. Dat de haast ah, de dus niet. Dat verbergde tekst. Voor de roodvogelen. Voor de mensen. Voor de welbeziening heeft de ziel over Gods weid, aan het eerst diep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 als een mens in angst en vrede komt, dan loopt hij soms dat. Maar dan ziet hij nog geen halve. Dat is weer wat En hoort nog wat een Heer hier zegt. Hoe dreig het zijn kerk in het hoofd die aanspreekt. Hoe zal hem de spreekende ingevoerd. Mijnedij zijn er in de geloof de stengel. O, als Godsvolk volle dat is waar, mag nemen. Al zijn ze in het verborgen in een steile plaats, dat geen menselijk ze ziet, dat God het toch overwaart en dat zijn oogst erover gaat. Als dus je dat het waar mag nemen, merken van alle strijd, van alle zonde, van alle tegenstand, van alle ellende, waarvan je van omringd wordt, dat is de groot gemeente, dan zit je even rustig te kijken. En dat zou een mens wel graag willen. In het de rust, dat moeite mijn zorgen zijn. Met een heer die wijst en bijwoog. Om de stemmen te laten horen. En de gedaan nog te troosten. En laat je dus horen dat ze nog niet in hun hemel is. Wat is een mens een rust zoeken? De een zoekt rust omdat hij gelooft dat hij genade heeft.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 Dan moest ik het dragen. En dan was ik soms nog lang niet thuis en dan kom ik niet meer. Dat wel eens een man, een oude man me zag, en zei de jongen: dat vraagje is een beetje zwaar voor je, ja, zal ik dat eens hoog nemen voor je? En dan wacht ik op te blijven. En dan droeg hij een naam die wil dat er niet voor. Dat was de lamp verlichten. En als we dan een eindje verwandelen, denk ik maar, nou kan ik het weer weg. Dan ben ik weer uitgerust. Jong mensen, gauw uitgerust. In die tijd ben je te gauw moe. Het was toch wel een beetje zwaar. Dat zag je allemaal. En als nou bij God volk de is zo zwaar dat we ze niet meer kunnen dragen, dan neemt God toe. over. Die draagt nou alleen maar ondraaglijke lach. Zolang hij het zelf kunt, moet je het zelf doen ook. Die ouders zeiden wel zo eerder dat je nou uitgewerkt bent, hoe beter dat het voor je is. Maar dat moet je van achteren leren. Dat zie je wat het wordt. Dat denk je met hard werken en met dit en dat te doen, dan zou je er wel komen. Dan bereik ik mijn doel wel. Dan kom ik wel in de schuilplaats. Dat is niet waar, dat komt niet al werken. Die duif kwam dan niet al werken. Nee. Maar het kwam. Al vliegen in de klas. Dat was in de schuilplaats. In de kloven der stingerop. En toen meende ze Dat ze voor altijd al rust had. En daar gaat God ze aanstrijden. Want Christus zegt hier in het hoogliet. Mijne duizend Zijn we in de kloven der stingerop. In het verborgene ene steile plaats. En dan komt het. Hij zegt, hij werkt ze op om voor de dag te komen. Dan moet je weer uit. En dan moet je zo'n aangename plaats hebben. Toon mij uw gedaan, doe mijn stem hoor. Hoe kan Christus nou toch graag de gedaan van de kerk willen zien? Hoe kan dat nou? Als oh, God om het zichzelf kijkt, zo je in Adam voor God gedoemd moet gevallen, bent, en van de haar tot aan de voet zo de van de zon zijn dan kun je toch niet vast zijn de dag die bruidig om christen de gedaante niet wilt zien. Toon mij uw gedaante. Ja, ik kan wel begrijpen. Oudere mensen en jongere mensen doen dat ook graag. Dat ze met mooie kleren zijn uitgedost, die willen ze wel laten zien. Maar als je met volle de straat op moet en iedereen een wijze na zijn, moet je dat doen geloven. Dan is het te moeilijk om je gedaan te volgen. En als nou die kerk zichzelf doet als een arme bedelaar of arme bedelares in lokken vanwege de zon. En zegt: hoe kan wat daar nou heerlijkheid? doen? Dat kan toch niet? Als oh, so ze nou, de mooie zondag te gleren, nou, nou. Dat zou ze niet doen. Oh, mijn ondersteunen lezen. Hoog ze volledig in de val, in de staat en adem aanzien. Kan dit nooit meer te doen hebben. Ik kan buiten de mens laat geen bijzondere genade te Dat kan. Daar komen over. Als het waren toch overdomig geweest dat een heer Jezus Die getuigen van niemand.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 En de enige deur. en niemand komt door een ander dus. Die van helpen denkt dat is een dief en dat is een moord. Hoe kan hij dan, Kom bij uw gedaan. He? Dan is er iets in woord dat God aangedaan. heeft. En wat is dat? Dat is een verslagen geest en een gebroken hart. Dat zult gij, o God, niet verachten, zeg daar. Slaag. De Heer heeft zo graag, dat een Hol totaal bepaald. In de wijsheid, in hun recht, in hun kracht, in hun zogenaamde wetenschap. Dat het de benikken van weet ik, maar. De Heer, ben u het nou, het openbare ontwikkingen. Hebben. Dat precies de gedaante die ze moeten toeggen. Dat een verloren mens, Dat willen ze hebben. Op die wil ik zien? Die voor mijn woord heeft, die snederige van haar en de slagende des meestjes. Dat is toch een goddelijk wonder. Iedere keer is te worden in je eihoofd. Dat is de genade die God heeft. En dan zegt toch gewaar worden, dat er je daar nog eens is, dat is een eigen En als die bruid een weinig oefening geschreven is, dan zegt hij: ik ben klaar. Was van deze zon. Ik het verval in adem. En toen zag ze toch de genade voor, toch liefde. Maar dat was er niet in zichzelf. Dat is ze in en af aangemerkt in de zoen en kruisverdiensten van de middelen, dan is de liefde in de ogen van God. keurt niets anders dan zijn eigen genadewerk goed. Waarvan Paulus zegt, in de pijpste 1, zegt, vertrouwende ditzelfde, dat Hij die in u een goed werk begonnen heeft dat ook voleien zal tot op de dag, van Jezus. God kijkt alleen op zijn eigen waar. Dat is een welke man, Dat houdt u zijn Dat reinigt die gedurende, Dat beschermt En dan zal hij gedurende voor voorop zijn. Mijn duiven zijn in de kloven, daar zijn dat zijn wat veel uw gedaan en als een mens arm is en hij heeft geen leer om voor de dag te doen, dan zeg je, ja maar ik durf niet voor de dag te doen. Schaam mezelf. Die de aard, verslagen voor God zijn de zes. staat van beschreven dat hij zijn ogen niet durfde op te houden. Maar hier staat nog wat bij. Doe mij stem horen. En nu durft u die tolenaar zijn ogen niet opzetten. Stem ik u wel horen. O God zeg, Zij mij. Arme zonder genaamd. Slagen schaamt Schaam voor God. En toch vragen om genaamd. Stem net de rechtergang. De vrucht van de waarom weg. Ook bij de boer. Men zijn het vaak over zijn onwaardigheid en durft niet te vragen wat ben zijn onwaardig. En dan ben je nog waardigheid niet durft te vragen. Ik heb nog nooit een beetje leren ontmoet die bijna stil is van de honger die niet durft te vragen. Ik sta in de psalm, die door de nood gegeven, zegt tot God hem troost Ik sta het mij niet troost. Wordt de reis door de nood naar hem toe, anders kwam er niet En of dat staat met de nood is, of dat het in de tand van het geestelijke leven is, en ze worden allemaal door de nood gegeven. En door de goddelijke liefde getrokken. Ik wil niet meer uitbouwen. Dat geldt het dan de laatste ademtocht. Wanneer ik van de aarde zegt Christus verhoopt zal zijn, zal ik de op opgetrekken Zonder de goddelijke trekken kom je geen millimeter nader bij God. Dus dat gaat niet in eigen kracht. Maar dat gaat alleen door de goddelijke kracht, want het woord God, waarvan de Heer zegt verdient, dat maakt hij door de heilige geest een kracht, God in onze ziel. Een iedere beetje geloof. Daarom moet je daarachter achter Niet over je veel tekst in je hoofd krijgt. Waarop God er in Die werkt door middel van zijn woord en door geest. Dan slaat die mens. En als hij dan niet omkomt aan zijn zijde. Dan wij gaan hij elke vuilplaat. Dat kan hij zijn eigen nog raken. Want Christus is alleen maar dierbaar en noodzakelijk voor een menselijk verliezen. Dat wordt nooit af. Dat is in elke oefening zo. Men hoort wel eens dat je staat dat het aan het eind moet komen. En gaan ze vaak bovenop zitten. Wat bij mij gaat het anders. Ik moet in elke oefening aan het eind komen. En dan is een zitje bovenop je genade. Men hoort geld op de wereld gezinkt Maar men heeft nog geen last van zijn hart gezind. Dat is net zo groot kwaad. Dit verklaarde over zijn aardgezindheid. Hij zegt, you gleed, mijn ziel, als dat, na mijn leven kan ik worden. Dat zal wij zien. Zo veel van de wereld was ook zo aardgezind, zo weinig God, zo weinig hemelsgezind. Dat is heel anders. Daarom kun je zo zien, waar hier die duizend mensen toenad. Die vond geen recht. Daarom werd ze gevoerd en geroepen. Tot mij toen gedaan, doe mijn stemmen voor. En die duist, die kan op verschillende wijzen stemmen voor. Dat is ook bij God staat. Je kan laten horen de stem dat gebeurt. Dat ze roept. Ik kende zijn niet als thuis. Dan roepen ze uit de noten van. Het kan ook zijn dat ze de standaard geloof laat horen. Mijn liefde is mijn. En ik ben de zijn. Toen staat in het hoofd. En hij is blank en rood. En hij, namelijk die bruidegom draagt de banier boven 10.000. Kijk, dan komt het overwinning weer Maar het kan ook zijn dat de klaagliederen zijn. Mijn ziel, hoe treurig gij dus te slagen. Wat zij gewoon in uw lof. Ja, die Bijbel we zijn wel eens gewoon rustig in. En het geloof staat niet in orde, Want alle orde heeft geen orde van het geloof. Het is ook geen heilige orde. Dat is de heilige orde waar God je uitdrijft en je stem laat horen. Doe mijn stem hoor, wat wil de dus hebben? Dat zijn volk uit de nood of door het geloof tot God zouden. Zij in het gebed, zij door het geloof. En het kan ook zijn dat ik de stem moet laten horen in het gezang. God wil niet altijd hebben dat zijn volk aan het gebed zit. Hij wil ook de lof van laten horen. Rijzen hier met blijde galgen. Gij mijn ziel. reis gestopt. Hoort het wel. Die dichter hebben het juist uitgedrukt. Ik zal hem. Die leedzaam die wordt in de bereinde de god met verklaring. Verklaring wil hebben over de leedzaam. Maar ik wil de bereinde lezen met aard. Denk erom dat die bereinde. Dat die in de oude talen thuis waren om de gedachte God in die bergen weer te geven. Wilhelmus Abrakel, die toch wel een beetje bekend om ons eens ontzien een te zijn, spreekt over de oude bereiding van dat penis, dat ze wel goed de grondgedachte weer riep, maar het waren toch de mensen, zegt hij, dat er iemand opstond om de beter te bereiden. Het is een beetje kreupelrijd. Dus ik zeg niet dat ze verkeerd waren hè? en dat ze niet zo best bereid waren. Ik laat dat voor hetgeen wat Drago hè? ik laat alleen maar horen wat u ervan zegt. Maar als u leest ook een nieuw bereiden. En zegt niet alleen het klopt, maar ook de zaken die klopt precies met de geest. Ja, Daarom moet je maar kijken. Als God, God een weinig de opening krijgt naar boven, wat gaan ze dan doen? Lees hem op zo'n 89, de 7 en lees Men hoort, der rome tent, de hij, van hulp en hij heeft ons aangebracht. Niet gehaald, hoor. Dat is eigenlijk hulp. Maar aangebracht. hulp. Daar hoort dan de tent van dat is nou precies de vrucht van het leven in de hart. Eerst in het gebed, dan pikt zijn, En daarna gaat het ja, God loopt. Weet u het maar in Jezaja, 38 en gevolgd, dat vindt. En God zijn loopt. Zelfs wat we en klaar en treurliederen gezongen hebben, dat is niet zo vreemd. Jeremia zat op de pijnhopen van Jeruzalem. Klaar, liep het eens. maar de klaar, liep het. Kun je het En toch zou God ook. Die lofstijm van God volgt zijn. Af door het geloof maken ze. Alle gedangen in geloof gaan, hoor. Ook niet bij God volgt. Maar af door het geloof maken ze. Oh, dan zouden ze wel wensen. Dat ze duizend tongen hadden om God geloven. Ik geloof vast en zeker dat de volmaakte God zouden willen lopen. Zoals zegt, niet dat ik al reden volmaakt ben en dat ik het al reden gekregen heb. Maar zegt hij, en daar komt het, ik jachtte naar. Of ik het mocht waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen sta. Hij had zelf niet gegrepen, maar hij jachtte Waartoe hij grijpen was. Dat was wat anders te Alle mensen die grijpen, dat zijn die. Maar die gegrepen worden, dat zijn je heerlijke gevallen. Die gaan we gebaren in. En als je de tijd die God bepaald heeft uitgezeten, dan laat God het eruit. Maar dan hebben ze wel eens plaagliederen gezongen. Dan hebben ze eerst wel eens gezongen: ai, hoor van hem die een is kwijt. Wat is dit? Jozef heeft er lang in moeten zitten. Ah, wat heeft God op de kocht van het Ik heb nooit gelezen dat Jozef uitgebroken was. Nee. God heeft. Door het van Pharaoh in de vrijheid gebracht. Hij moet je tijd wel uitzien. Die arme Jozef, dat dronkul op. Maar God liet de koning dromen. Maar hij gaf wat de mens de openbaringen van die arme gevangen Jozef. Toppel ik de na, van achteren bekeken. Dat al die de er wel mij verenigd zijn geworden, dat het er zo lang in leeft. En voor wie zegt ik, ik moet hier uit, zeg, ik ben diep diepelijk ontstolen, het land erin breed. Druid, ja, dat is nou precies wat de natuur ja. doet. in de ruimte. Liefst in de vleeselijke ruimte. Maar God liefst in de ziel. Vandaag. Vader ze beroemd als gemengd, weet ik, varen de dovenaar van de wijze de plaatsen, van de Ze waren allemaal met niet van. Ze praten er wel over die melodie tegenwoordig ook Ze praten dag aan dag, week aan week, maand aan week en maand. En jaar aan jaar. het schiet niet op. En waarom toch niet? Dat zijn toch heus geen onbestandige mensen, hoor. Maar weet je wat er aan gemist wordt? De rapen leven niet meer God. Oh, en die arme mensen die dat zonder God willen oplossen, dat blaast God, he. Dan maak je de ene knoop los en dan krijg je nog veel zwaarder terug. En dat doet God voor zijn volk want dat is hetzelfde oplossen. Vraag die hetzelfde oplossen, mensen, dat is knopen. Hier Heer, we hebben, dat je op God laag. Werken dat is niet zo moeilijk als wachten, moet maar eens kijken, als een mens werkt, dan doet hij dat met lucht en met eigendom. Maar wachten doet hij niet met lucht. Ze grijpen dat u nog niet komt zouden. Wat blijft hij nou toch? blijkt het nergens toch. Zolang laat hij wachten. Doe dus niet eens naar de bedrijf. Ze hielden. Ja. Hij wacht. Voor de avond. Geloof in de oefening komt. Zal uit naar de weer. Ik zal wachten. Op de God mijn veiligheid, mijn God zegt die zal het me horen. Die alleen kan wachten, lang het je wil. Langer niet. Gaat je aan het werk? En, zo is op die duif, die wordt opgewekt om de gedaante te toven, de stemmen te laten horen. En dan zegt de Heer er wat aan te spassen. Want uw stem is zoet, en uw gedaante is lief. Dat tegen Gods levende godslevende kerk en als dat begrijpt het van. Ik hoop niet. Maar men maakt de onderscheid. Of die kerk in zijn eigen ogen de gedaante liefelijk is. Dan is ze ver vanuit. Je hebt mensen die hebben zo machtig veel eigen liefde. Die denken dat ze de beste bekeerde man of vrouw van heel de wereld zijn. En of ze beter is erbij behijden die Zijn niet vatbaar voor onderwijs. Want indien je dan meent te zien. Zo blijft dat u verblijft. En dan kun tegen praten. zal je zo op worden als Matthäusl. En Die krijgt nog geen ogenlid over. Ze zijn is te wijs Maar als de mensen. En die door God geplagen worden. Die moeten wachten. Door God hierop. Hij die in het stad. Lach neergebogen, meer daar brengt God een woord in. Ween de God in stok. wordt door hem weer opgericht. Zie wat, dat is God brengt de mens over en God houdt hem in. Dat is nog wat wij. Dat ging God niet doen. Dat zuiver God staat. Daarom staat, je toont mij uw gedaan. En doe uw stem horen, van uw stem is niet. Van een verslagen verloren zondagen. Dat nou zo en aangenaam in de oren dat de Heer is even op. Waar wij God de wet voor krijgt. Waar je om je eigen zin en wil gaat. Dat wordt niet aangenaam. Waar wij als een verslagen. Als een gebroken mens. Dat God hem uitkomt. En geen andere toevlucht meer Hem, door het geloof tot de middelaar. In welke oefening dan ook. Dat is nou goede aangemaakt. Uw gedaante is liefde. En uw stem is zo. Oh die stem heeft geloof. Dat is een zoete stem voor God te En voor God te Dat is zijn eigen werk. Ik denk aan de kleine kinderen. Als ze zich naar voelen. Ze kunnen zij niet halen. Wat zegt vader en moeder dan wel. Dan kun je er wel zoeken. Want dan lig je daar, en waarom heb je niet geroepen? Nou, volwassen, oudere mensen, als je nou diep in je ellende ligt, dan zou ik ook moeten vragen, waarom heb je dan niet geroepen? Ze dus zeggen ja, het tegen de kinderen, dat ze roepen moeten dan, als ze nodig zijn. En waarom doen wij het niet? Waarom we het niet doen? Omdat we veel te wijzen. En we eigen te het een helpen. Nog niet verslagen zijn. Verslagen mensen, die krijgt God nodig. En of je nou 70 of 80 jaar oud is, God hem niet verslagen in het beleid meer. Iedere keer moet er verslagen worden. Doe mij stemmen voor en toon je gedachten. Hoe ellendig, hoe naast, hoe dwaas, hoe blind je bent. Dat je wel bent naar daar. En daar zonder mij. Nooit zalig worden. Dood nou die gedaan. En noem je stemmen zo. So, Roept u uit de nood van God. Oh die ware, die geestelijke ontdekking. Die sleet mens uit. Vraag het maar aan Gods volk. Toen ze dacht op die weg naar genade. Waar... Oh, toen was toch zo ruim in het zalig worden. Niet alleen voor Gods kerk, maar ook voor de wij. Maar waar God ze meer gaat ontdekken. Dan krijgen ze meer een andere weg. Geen andere weg te zaligen, dat bedoel ik niet. Maar in de inleving van de ziel. Toen ze Christus een beetje kenten in de vernedering, gingen ze allemaal beter de weg naar de hemel krijgen. En waar Christus door de heilige geest zich gaat openbaar in de staat zijn de verhoging, dan wordt allemaal een weg meer dat ze naar de helft toe kunnen. Dat is een heel andere weg. Ze hebben het ook nooit geweest, vroeger als ze zijn. Kom er nou achter, dat je als een hel en als een doenwaardige gezaligd moet worden? En dat willen mensen niet. Die willen als een, bekeerde, als een geloof, en als een aan als een Godzalig mens uit de hemel toe. En zo, zeg ik zeg niet dat hij er niet komt als hij heet, maar zo zou hij er voor zijn eigen waarde niet komen. Maar God laat hem iedere keer verloren mensen worden. En dat ja. willen we niet. Dat beste een mens. Hoe meer God een mens ontdekt, hoe meer dat hij vraagt om de overwinning te behalen. Jongens, waar ga je het hard te worstelen? Als hij denkt uit verliefden, doe je best om het te winnen. Als je zeker bent van de overwinning, dan doe je het ook allemaal. Nou, die kan ik makkelijk hebben. Eén goede duwende licht. Ja, dan ben je net op weg om het te verliezen. Maar als de baan begint te komen, dan ben je hard te werken om te worstelen. Want je wilt toch graag winnen? Nou, het wordt voorzien in de ziel van een kind van God. Dan wordt het niet zo lang tot een de man verder. En dan zegt de Heer, ik moet dat nou zo. Op de dag van Gods Heerkracht, Dat wil dus zeggen, als nou, Godse kracht. Bij aanvang of bij vernieuwing in je ziel vreemd. Dan pas hij in de Heergeweelde God. Dan is het verloren. Dan nemen we de toevlucht tot hem. Die duist. Je zit net zo graag op de plaatsen die ze zelf heeft En dan wil ze alleen op de plaatsen die God voor je kiest. En anders niet, doe mij stemmen nee. het hoor, je gedaan. Hoe Wat dat je bent en jezelf als je in de modder gelegen, hè? Ja, die duif die kan wel eens kostelijk eruit zien. Als dus je op het dak van de boom zit en de zon die schijnt, dan ziet je zo mooi. Nooit gelezen in Gods woord weet je, zal zetten, maar zal het bereid laten horen. Gelijk een duif, het zilverweef en het goud dat op haar vesteren zit. Is. Daar is. zal hem zetten, verzekeren. Bereid, laten we het gelijk maar zingen, dan kun je het misschien het job. Zal hem achtens zetten, gelijk een duimpje tot zilverwit en het goud tot op haar veder zit, bij het licht der er boven andere vogelen vroeg. Zult gij door het goddelijk ogenland weer met die schoonheid verhalen, wanneer Gods hand de vortgen uit het ganse land, verstrooid had en verdreigd. Ontvindt een erfdeel edel schoon dan sneeuw, hoe heeft ze zich vertoond, als Palmon ooit kon geven. Ik het je even zonnestoren toornis laat ontbranden buiten Christus en me. O, dat omkomen van de zijde des mensen, Dan leert God zijn volk wat van, op dat hun oog gevestigd zullen worden, op hem je linken maar veilig kan staan. Waar werkt God op aan door de heilige geest. dat de middelen nodig zullen hebben. wat buiten de middelen is er. het hebben te doen. Dat kan God niet behagen. Lees er dat de Heer Jezus verheerlijk staat. En dat de Vader van de een stem heeft voor. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik de welbehagen heb gehoord. Dus dan trek ik de conclusie dat die buiten de middelen geen welbehagen heeft kan dan hier staan de stem en je gedaan is liefde. Waar zo die aanschouwing aanschouwt in Christus en in het bloed van de zonen God. Dat alleen maar liefde. Leed en bloed, ook het mijne niet, zo dat de het koninkrijk God. Van geen mens op te wereld. of die predikanten, of de verouderlingen, of wat dat ook is op de wereld, de hoogste ambt. Hij komt met zijn vlees in dat wordt begraafd en dan is er is maar één van beiden dat ja, de helft of naar de heer. Dat zij hij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk God niet zien en ook niet in O jongeren en ouderen, als je daar een beetje bestemming in je ziel had, dan zat je vast in de klas. Ik kan wel begrijpen hoe het een beetje warm is hier, zo'n dat je wel eens in slaap had. En dat zult misschien wel zeggen, ja, de predikant kant was ook nog saai om best. Dat begrijpt het allemaal wel. Maar, dat verandert Gods woord niet. De mens is daar, genade, dan gaat hij naar de bedoeling. Dat is de toegang. Wat God op mij recht en wat God op jullie recht. Ik praat niet over de mensen die buiten de kerk zijn. Dat is wel leuk om te horen. Als anderen is flink afgerand te worden, dat is niet de prachtig. Zeg. Maar de naaste waarheid is toch tenzij dat de mens wederom gevoerd, al heeft 80 jaar in de kerk gezeten. O, wees dat een scherpe is. Het waarheid. Dan hebben we al wat vijanden mee meesten. En als je geen vijanden krijgt, heb je de waarheid niet rechtgebracht. Die dus schoot, dat mag flink. En toch, wat is dat genadewerk, God, God? En vooral hem die het vroeg En En waaruit je komt vangen, naden voor de naden. Ik heb nog nooit gelezen dat er in Jezus leven. Dat heb ik nog nooit gelezen. Dus ik zou zeggen wat hier in de tekst staat. Doe je tenminste horen. Ja, maar je kan God nog niet bewegen, Probeer het maar eerst Maar Dat moet je natuurlijk leren. Hè? Dat er maar niet. Een beetje mondbeleiden, daar gaan Maar als je het van binnen leert. Dan zou je wel een arme smijteling worden als hij God niet meer beweging kan. Want op u verlaat is een arme. Die wetenschap doe je toch niet. Maar bevindelijke wetenschap, de geestelijke ervaring, dan kom je erachter. Dat je met al je vuur God nog niet een millimeter bewegen kan. Maar dan krijg je ook wat anders te Dat God bewogen heeft. En dan haal je eruit. Dus dat nog iedere keer vind je wat hem draait. Oh, we weten het wel dat God niet bewegen? is. maar we hebben nog geen eigenaar, God over ons hier bewogen nee. Dat moet je ook leren, dat staat er tegenover. Dat moet je verloren Daar Zelf een waardje genade. En je valt er niet uit door de treed. Je valt er niet uit door de weg. Die ontwekt en verliet wel, maar die laat je niet vallen. Mensen die leven lang de weg horen, en je moet dan de moet horen, je komt behalve vast. Dat is niet waar, als je alles tekort dan valt je en hij verloor, om elk te komen. En hij mensen die op bel staan van te komen, van te verdwijnen, Die hoef je nooit te zeggen wat te roepen. Nooit gehoord dat iemand in de zit of in de graf zit. Help, help. Al was er niemand in de witte, roep je nog. Waarom? Omdat de nood van Dat is normaal lichamelijk. Maar als wat de nood in die werk, mensen, en vraag je ook niet hoe je moet roepen. Dat dan ook een baan is, wat er van binnen is. Doe mij samen het net zoals je bent van bent. Dus ja, wat een licht is nodig in je ziel wat je bent. dit is zegt een dichte hand van hulp en hulp ontbloot. Niet op de mouw. Die is ontbloot. God zegt ruimte, zal haar beleven in het salmonder twee, dat het gebed is geen migrant ontbloot. Dat is geen mooi gebed, dat is geen vormelijk gebed, maar dat is een van een ontblooted heer. Je loopt dat niet zoveel van een laagje tot God. Je hebt nooit anders ervaren. Ah, dat krijg je een antwoord. Aan. En dat antwoord. O, oh, dat krijg je een ruimte. Je bent aan de hulmestanden dat God loopt. Op de beddaad valt altijd een dag. Alleen is het een tijdje steen. Maar het komt absoluut de dag. Ik heb kerk ernaast een duik. Om bij het onderwerp te blijven. Maar heeft die God geloofd En dat breekt. Leef het maar. De erop, en dan kun je aan de uitkomst niet wat worden geweest. Zeg wel, toen niet moet ik dan allemaal naar landen omweg. Je moet hier een keer omweg worden, waar je later toch hebt een ontloop. Dat is de waaromweg. Waar de mens eruit valt, God verhezen was. God kan toch nooit anders als zijn eigen deugd nog zo Door al uw aan werd aangespoord, zegt zijn het: Heb gij uw woord en trouwde niet. Ja, ben je op haar gebed, verhoord, gered, haar kracht gegeven? Zie je dat God doet een deuze en die jongen mijns aan het spoor. En als God aan het spoor wordt, dan brengt die mensen in de loop. Het gaat altijd Brengt hem, ontdekt man als een diepe ellende aan. O jongeren en ouderen, je weet nou niet dat ik het niet kan. hoop je de rechter weg, zo zolang als God met de naam ik voorgehouden en niet te verdraaien. dat ik zei, God is heen. Maar haast. Ja, dat vulde nou dat je al de mensen bent. Daarom vrijmoedig het consente te houden. Dan moet je recht en eerlijk zijn. Niet erop slaan, dat is bij de boven. Dat is moet. Maar Recht en eerlijk te blijven. En ik was genoeg tegenwoordig, dat zijn wat mensen die met logicaal strijzen. Die hebben zo'n kerk van met bekeerde mensen. Ze hebben er altijd maar weinig gehad. Ik denk nog wel eens aan Jan Boon uit Eden. Wat een groepie voor de ouderland. Zeg hij nog een beetje verkeerde mensen in die gemeente voor Ja, ik hoor me aan, hebben er wel meer, maar ik heb er niet terug. Ik denk dat was een heerlijk mens. Dat was gewoon best mens. Dat hadden we dat hier geweest. Ik heb er niet in veel En ik zat nu over. Ik zat laag in de buurtje. En ik dacht hem ook de Ik dacht he? er niet zo, want wij vangen hem de bruin in dat moet je woorden niet zeggen, dat je het niet kunt doen. Dan zei je, man, dat zit toch is het toch wel in, dat ik toch lang in, dat is in, dit is, daar heet erin, daar zit erin, en daar, man, we hebben een oog. Ja, ik geloof ook wel dat er lang een hoop mensen zijn, overal, dat geloof ik daar. Maar, tot God reageert, en dat God bij de zijn dat neergegaan. Dat gebeurt alleen, net als bij de verloren zon, dat is de les van de Heer Jezus. Als hij zijn goederen de doel had en van zijn vader buiten het land gereisd was, hij kwam niet op de taal. Ik vergaaf van de honger, zei hij. En de huurlingen met zijn die Is beter. Dus zolang je niet vergaaf, geen dan kom je niet terug. Dan ga je door. Hoe als God een meneer nu een keer laat vergaan en we omgekomen? Dan komt hij niet tot God. Dan loopt hij weg Dan brengt hij de doel af. Dan klaagt die hoofd dus dat die men niet Of dat die met zijn zin gaat. Wij klagen niet over die zon niet. Wat klaagt dan een levens mens? Dat is nou de rechte klacht. Het diegelijk klagen. En dat heeft geeft u het recht genodigd ook bij God's volk. Het diegelijk klagen van deze zijn hetzelfde. Deze schrikleien en de voor God aangekomen. Vanwege die het Niet zo'n ben de huidje niet. Maar gewoon dat als is je je, je zo over je eigen handen voor vastgaan. en daarover rein, en zo'n dag te voelen met je tranen, dan daar het zo en doe een antwoord van de God het niet om je stem met korte versie. Stem in toe, en je stem met korte versie. Je stem met Je dan niet verloren. Je bent ben al ben aan Je bent een het aan het aan het aan het aan het het aan het aan en bij het genade zalig moet worden door het geloven dat wie dat, dat is, dat is Gods vader. Daar wil God zijn volk naar hebben. En verder niet. Die genade genade dat zo ook ontvangen hebben en dat ze altijd maar hebben gebonden aan de troon der genade van ons lopende weg. Daar wordt weg, heerlijk. Dus. En dat wil God niet. Doe mij die stemmen voor. Want de van die stemmen die ik je u Hoor oh, nou, laat God de de zijn volle goed werk je last in het oor. God zal met de genade niet Als je God is overloven en Ja, dat werken, dat je eenmaal eeuwig dat hangt hier op de aarde af. Je nooit hier God riddeloos in zijn aard. dat moet je in de hemel doen? Je zou je vreemd top schijnen. Hij zei: Voor die dat je niet dat dat heb ik niet geleerd. God leert dus een woord nieuw op de wereld in de winkel. wat vandaan. Om God te mogen en te krijgen, eeuwig God te mogen, zal eeuwig zingen van God die de kiezen heeft. Die waarheid zal het zijn, vermaalde door hem en ga en verder, zal het mede in de zinkel. Hier leert God een bolletje wat En iemand die dit volmaakt en eeuwig zullen we het uitleggen. Gij het waardig de opgang, de eer, van bedden en de bedankstelling. Wat in alle eeuwigheid. En waarom? Gij hebt ons goed de kost met u. Amen. Deze de middelaar God en de mens. Wil u ons voor God aangeklikt, niet vermeden. Die onze kan voor God staan. Bij de bedekte gerechtigheid van de middelaar. Hoe dat we verwaardigd mogen worden. In dat pleeg van hem waardoor alles van in de beste, verdient en gereinigd was. Voor God recht is die de boven O God verwaardigde man, dat ge naden mocht verleden. hier dat de dag komt en het blijft waard dat we van de aarde worden opgericht. Ik draag dat we alle nog samen van jouw jongeren en ouderen. O, werk al door je geef. in het midden daarvan heen. Opdat God is een eigen werk, al wordt gelopen en het geest. Dan wij nog, psalm ik 55, het vierde vers. Och, gaf mij iemand duizend leven. mijn leven, maar niet de Het geloof tot waar ik kon verwachten, mijn veiligheid, waartoe tot schrijven. En dat is daarop de bank hij zei. Maar het is stil te zouten, maar. Zelfs wij zijn gehaald, Als de gemeente wordt bekendgemaakt, zou de deur wel de in dinsdag 12 september uit te zoeken, tot laatst het bij jezus van Blijderwijn te testen, JTM de huurgevend te testen. Als aan de woensdag 13 september tijd, JB van Blijderwijn te opzoeken, Stempinger Godestad op Aan de donderdag, 14 september bij AMC Kestering A60 Kestering Dat de opruim van de maandelijke collectie droeg 1490 93 centen. voor het laatste afgelopen gaat nu heen in kreden en ontvangen tegen de genade van de Jezus De liefde God. En de gemeenschap had het heilige genieten. Zo met u allen. Amen. Binnen gingen. Met het Sma Israël. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En we zullen de Heere onze God lief hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, en met geheel ons verstand en met alle kracht die we in ons hebben. Yep, I don't know the water